Drie uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Snel. In Dit is de dag, icoon Ad Visser, Over een ander icoon, David Bowie. Maar nu is het NOS Journaal met Marjan Koekoek. Justitie wist niet dat een zesjarig Georgisch meisje acute leukemie had toen ze werd uitgezet. Dat schrijft staatssecretaris Teve in antwoord op Kamervragen over de zaak. Het meisje Renata werd eind vorig jaar samen met haar familie uitgezet naar Polen, het land waar ze de EU was binnengekomen. Volgens het tv-programma De Vijfde Dag was het meisje al wekenlang ziek, maar kreeg ze niet de hulp die ze nodig had. PVDA, SP, CDA en D66 eisten de opheldering van Teve. Steven laat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie een nader onderzoek doen. Uit dat onderzoek moet blijken of er medisch juist is gehandeld en hoe de medische informatie is overgedragen tussen de verschillende diensten. Bisschop Jan Bluisen is overleden. Bluisen was in, van 1966 tot 1983 bisschop van Den Bosch. Hij was bekend vanwege zijn verbondenheid... met de progressief-liberale groeperingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zo steunde hij de inmiddels opgeheven 8 mei-beweging... en de Marienburg-vereniging. Bluisen bleef ook na zijn vertrek als bisschop... mateloos populair in Den Bosch, zegt verslaggever Theo Verbrugge. Hij was onlangs nog broos in zijn rolstoel hier bij de Sint-Jan... waar ik op dit moment ben... Uh, dan heb je bijna een volksoploop. Mensen willen hem aanraken, willen hem spreken. Mateloos populair en eigenlijk een beetje de laatste zeg maar, sociale benaderbare bischop... die er in het bisdom Den Bosch is geweest. In Den Bosch zijn vanwege zijn overlijden de doodsklokken van de Sint-Jans-kathedraal geluid. Johannes Bluysen was 87 jaar. De coalitiepartijen VVD en PVDA vinden de hoge inflatie vervelend en een punt van zorg. Maar ze zagen de stijging wel aankomen. VVD-Kamerlid Harbers wijst daarbij op de huurverhoging... waardoor het scheef wonen wordt aangepakt. En PvdA Nijboer voegt daar de btw-verhoging van vorig jaar aan toe. Nijboer gaat ervan uit dat de inflatie volgend jaar onder de 2 is... zoals ook de CPB's raming laat zien. Een bezuinigingsbedrag van 6 miljard blijft volgens de coalitiegenoten gewoon staan... Vanochtend werd bekend dat de inflatie vorige maand steeg... naar 3,1 procent, het hoogste niveau sinds september 2008. Bij een aanslag op een begraafplaats in het oosten van Afghanistan... zijn 14 doden en drie gewonden gevallen. Volgens de lokale autoriteiten was in een van de graven een bom verstopt. De slachtoffers, allemaal vrouwen en kinderen, zijn lid van één familie. Ze wilden voor het begin van het suikerfeest een graf bezoeken. Toen ze zich daar hadden verzameld, ging de bom af... Wie achter de aanslag zit, is niet bekend. Ook is onduidelijk waarom de daders het op deze familie hadden gemunt. Dan nog het weer. Vanmiddag geregeld zon met stapelwolken. En in het zuidoosten mogelijk nog een bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond is het meest droog, maar er komen wel meer wolken. Morgen wat meer buien, maar ook wat zon. Ook dan is het 20 tot 22 graden. Er is verkeersinformatie, Jolanda van der Velden van de ANWB. Met vooral vertraging bij Rotterdam. Op de A16 Breda richting Rotterdam loopt het vast bij het Knopen ter in 2 kilometer. Heeft te maken met de aanreding op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knopen ter en, en Rotterdam-Kroosweg staat 3 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht, verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Geeft ook vertraging op de A20 richting Gouda voor knopen ter plein 2 kilometer. Straks het vervolg van Dit is de Dag. Blijf bij ons. 1, 2... Als één volk degelijk is, zijn het Duitsers. Dus maakten zij de meest grondige proefrit ooit. Autobild testte de Kia Venga en bijna 100 andere auto's... 100.000 kilometer lang, op elk detail. De Kia Venga is, op luxe Duitser na... de meest betrouwbare auto en de beste in zijn klasse. Kia.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen snel. Momenteel trekt de tentoonstelling over poppycoon David Bowie volle zalen in Londen. Maar binnenkort kunnen we ook in Nederland de kostuums van zijn alter ego Ziggy Stardus bewonderen. Advisser hartelijk welkom. Hi. Heb je zelf ooit overwogen een alter ego aan te nemen? Uh, ja, heb ik ook wel gedaan. Ja. Want het is, een, het is een mooie vorm uh, om, uh, om vanuit te schrijven... en om vanuit theater te doen of te performen. En onder welke naam deed je dat? Of is het uh, nooit zo ver gekomen? Jawel, jawel ja. ik heb platen gemaakt zelfs onder die naam. Zo, zo ben ik begonnen, dat deed ik voor op nog. Uh, 1966 uh, uh, of 65 maakte ik mijn eerste plaat als slechts... als JF, The Poet, His Girls, His Friends and the Rest of the World. Zo, had oh. u nog vragen? <laughs> ook nog bij onze ja. tafel, boswachter Frans Kapteins... En tegen half vier horen we uiteraard onze Dichter bij de Dag. En vandaag is dat Daniel D. Uw mening horen we graag via Twitter met hashtag DIDD... of op onze website ditistedag.nu. Allereerst nieuws uit uh, eigen huis zo'n beetje. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND... heeft eind 2012 het doodzieke Georgische meisje Renata... met haar familie uitgezet naar Polen. Dat was vorige week woensdag te zien in ons programma... op Nederland 2, de vijfde dag. De zesjarige Renata kreeg leukemie, maar geen medische hulp in ons land. En toen ze eindelijk een bloedonderzoek zou krijgen, werd het gezin opgesloten om na een paar dagen uitgezet te worden naar Polen. <kijkt> Waren jullie vijf dagen later gekomen, dan was Renata waarschijnlijk overleden. Dat kregen haar ouders van een arts in Polen te horen. Aan de telefoon CDA-kamerlid Eddie van Heijem. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, naar aanleiding van de uitzending van de vijfde dag... heeft u Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Steven. En hij heeft zojuist geantwoord, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik ben, ik ben in eerste plaats natuurlijk geschrokken, net als veel mensen, toch wel van de uitzending. Van de uitzending ook wel van de uitzetting. Ja. Um, met name niet zozeer om de vraag uh, of het gezin hier wel of niet rechtmatig uh, mocht verblijven. Maar uh, ja, toch. Uh, de basisvraag heeft een doodziek meisje in Nederland op tijd uh, medische hulp ontvangen. Uh, ik heb daar een aantal kamervragen over gesteld. Een aantal collega's van mij hebben dat uh, ook gedaan. Um, die heeft de staatssecretaris net beantwoord, maar ik vind toch dat daar nog niet echt een scherp beeld uh, over de zorgvuldigheid uit uh, destilleren valt. Nee, want heeft uh, even nou die vraag beantwoord of Renata de juiste medische zorg heeft gekregen? Nee, nee ik vind het niet echt. Het ging over een, een paar dingen, namelijk het ging om de toegang tot uh, de huisarts. De, ook de snelheid waarmee uh, serieuze indicaties van een ernstige ziekte zijn opgepakt. Uh, de vraag of uh, diensten binnen de vreemdelingenketen ook informatie hebben uitgewisseld... en dat we allemaal hebben meegewogen. ja, Daar geeft hij eigenlijk toch niet een heel scherp antwoord op. Hij, hij geeft wel aan dat de inspecties uh, voor de gezondheidszorg... en de inspectie voor veiligheid en justitie nu een onderzoek zijn gestart. Dat vind ik op zich een goede zaak, maar ik wil wel heel snel de rapporten... Uh, hebben om daar ook in de kamer met ja. de staatssecretaris over te kunnen spreken. Maar, maar goed, dat is goed nieuws. Er komt een onderzoek van zowel de inspectie gezondheidszorg. Dus dan wordt toch die vraag beantwoord. Ja. Heeft Renate uh, de juiste medische zorg gehad? Daar ga ik vanuit. Ja. En de inspectie van veiligheid en justitie. En wat kunnen ja. we met name van die dienst dan verwachten? Nou ja, het gaat um, denk ik zowel om de zorgvuldigheid van de asielprocedure, want het gaat natuurlijk wel om een gezin dat hier via Polen in Nederland terecht is gekomen. Maar omdat zij via Polen de EU zijn binnengetreden, ook daar uh, een asielvraag hadden moeten indienen en ook uh, daar hadden moeten afwachten. Dus ze verbleven hier onrechtmatig. Dus ik neem aan dat uh, ook die zorgvuldigheid van de asielprocedure uh, onder de loep wordt genomen. Um, dat is natuurlijk ook belangrijk, maar ik vind minstens wel belangrijk... toch de vraag of uh, de toegang tot medische zorg, waarvan op papier wordt gezegd... dat die voor asielzoekers uh, gelijk is aan uh, andere uh, inwoners... Uh, of die ook adequaat uh, is geweest. En dan snap ik dat de vreemdelingendiensten onder hoge druk moeten werken... en dat ze ook heel vaak uh, met klachten te maken krijgen... die uh, misschien wat zijn opgevoerd of uh, zijn aangewend om het verblijf hier te rekken. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar dat mag er nooit toe leiden... dat dat, dat serieuze indicaties van een ernstige ziekte, en zeker ook wat een kind overkomt... Ja. dat die uh, ja worden en uh, misschien zelfs genegeerd worden. Ja. En ik, dat, daar wil ik gewoon echt een, een scherp oordeel over kunnen vellen. En wanneer verwacht u dat deze uh, rapporten komen? Nou, dat, daar zal ik. Want het is echt, uh, de antwoorden zijn net uh, nog geen half uur geleden binnengekomen, dus u bent er echt heel snel bij. Er uh, ja. staat gaat niet bij wanneer de rapporten uh, komen. Ja, nou, Laten we hopen dat het aandringen. niet te lang gaat duren. Nee, nee. Binnen enkele weken. En dan hoop ik ook dat we er met de Kamer uh, over kunnen spreken. En de staatssecretaris. Oké. Okay. Eddie van Heijem, bedankt voor uw Graag reactie gedaan. als CDA Tweede Kamerlid. Jeroen, mag ja, ik wat zeggen? Advisser. Ik, ik verstoor misschien je, je programma, maar als je dit dan nou hoort... Is. Denk jij dan ook niet? Dat denk ik namelijk... Wat is dit voor een land? We hebben het alleen maar over regeltjes, afwegen, nog eens zorgvuldig onderzoeken. Waar is verdomme de medemenselijkheid? Nou, Daar hoor ik nooit iets over. En wat hier gebeurt, ik heb je reportage gezien in je in het programma. Vorige week. Als je, vorige week, als je dat meisje ziet, weet je genoeg. Ja, het is een vreselijk verhaal. Iemand met leukemie die dan doodleuk op het vliegtuig wordt gezet. Wie doet dat? En dit kon nog omdat het een vlucht was van uh, maximaal anderhalf uur. En kom je dan s'avonds thuis en zeg je... Nou, ik heb heerlijk gewerkt, schat. Nou ja. ja, Fred ik Heven, die, die zal, meer, zal toch uh, deze twee onderzoeken onder ogen moeten zien. Oké, okay, maar dat is weer politiek en we begrijpen het nee, allemaal. Maar het, het wordt allemaal. in ieder geval onderzocht. En dat vind ik ja, positief. Daar moeten we dan al blij mee zijn. Ja. Zullen we het over David Boven ja. hebben? Ja ja, ja, ja, ja. Hij is uh, net zo legendarisch als jij uh, voor ons uh, bent. Nou, in Nederland, al, hartelijk dank. In in dank Nederland. Hartelijk dank. Je hebt hem wel eens ontmoet, David ja, Bowie, ja, ja, ja. vanwege je werk bij een platenmaatschappij, Correct. en ook wel natuurlijk als presentator van Popop. Ja. Um, ja, wat weet je nog van die eerste herinnering en wanneer was dat? Uh, eens even kijken, nou, dat is in begin 70 jaren geweest, denk ik. Uh, ja, zo uh, eind 69, uh, 70. Ja, ja, ja, 68, 69, 70, 71, daar. In die periode een paar keer. Uh, ja, er ontstond wel een, een leuk contact. En uh, mijn eerste aanleiding was eigenlijk om, om te contacten, omdat wij in ons polygram op dat moment. We hadden uh, uh, Space Oddity, dat vond ik een hele goede single. Dat was ook een hit voor hem. En daarna werd het eigenlijk een beetje stil. En ik vond dat wel erg goed. Ik dacht, die gozer, die kan vast. Uh, daar, daar zit meer in. En die, wil, die wil ik wel eens ontmoeten. Een beetje mee praten. Kijken uh, hoe hij wat waar, welke wat voor een. Of daar nog iets. Of daar nog meer kan gebeuren. Nou, daar is in eerste instantie ons eerste contact uit voortgekomen. En toen bleek dat het uh, aardig uh, klikte. Want je bent ook bij hem thuis geweest. Ja, toch? en hij ook bij mij. En, en dat is wederzijds. Dus dat was een vriendschap? Ja. ja. Uh, het was, natuurlijk was het vriendschap, want anders nodig je elkaar niet uit... Het en ik heb er ook thuis. wel gelogeerd en al die dingen ja, meer. Maar ja, ja. Uh, een vorm van. Hè? Want er is natuurlijk ook altijd een onderliggende laag... maar die boeide maar je ons beiden bij het contact, bedoel ja, je? Ja, tuurlijk. Ja, maar die kwam wel echt uh, uit beide partijen voort... uit wezenlijke interesse in de muziek... en natuurlijk ook het gevoel dat je met elkaar ergens over had... omdat ja. je het samen eens was. Erover praten kan niet zonder dat we er ook even uh, naar gaan luisteren. Let's do it. De meester zelf. See a different man that may change me. Is in the best selling show. Is their life? David Bowie met muziek uit verschillende periodes van het werk. Um, ontdek je ook het verschil? Een, een, een trend? Een, een route? Een lijn, ja. Nou, het, het, wat ik altijd goed vond is dat hij zichzelf altijd wel trouw bleef. Hij heeft had natuurlijk uh, en heeft een enorm gevoel voor het, uh, het ritme van de tijd. Maar dat gebruikt hij niet vaak, uh, vind ik, uh, voor zijn performances. Om dat erin te betrekken. Uh, uh, maar uh, zijn songs, ik wil uh, het laatste album wat hij wat heeft gemaakt. Hè, de, uh, uh, ja, dat vind ik ook weer... Daar zitten hele sterke stukken op. zijn laatste album en dan bedoel je... Het meest recente, had uh, ja. Wat net uit, want het duurde ja. even voordat dat kwam. Ja, tuurlijk. Dat is toch ook prima? Ik, ik, ik ben altijd een groot voorstander geweest. Ik vind een, een kunstenaar, per definitie, moet iets doen op het moment dat hij het wil... en zich niet laten leiden door uh, een maatschappij die roept... Uh, zeg, uh, we willen graag omzetten aan het eind van het jaar. Wilt u even af, uh, afleveren? Uh, uh, ja, nou, dat is bullshit. Daar uh, moet je uh, niet aan beginnen. Uh, hoe, hoe staat hij tegenover die tentoonstelling die er nu is in Londen en ook naar Nederland komt? Uh, ik heb hem daar niet over gesproken, want ik heb hem de laatste tijd niet over gesproken. Nou, één ding kan ik je vertellen. Ik, heb, ik was bij de opening. In Londen? En, ja, in Londen. Uh, en, uh, hij ik, was er zelf niet dan? Hij was er zelf niet. Nee, dat vind ik ook heel verstandig. Als je een mythe wil worden, moet je er zelf niet bij zijn. <laughs> Goedenavond, dames en heren. Wat fijn dat u gekomen bent <laughs> op mijn tentoonstelling. Heel verstandig om er niet te nee. zijn. Maar goed, uh, dus hij was er niet en terecht. Uh, maar uh, ja, het, hij heeft wel gezorgd voor al het materiaal. Dat dus impliceert wat ja. ik daar heb gezien, jongen. Uh, papieren van, uh, uh, voor uh, teksten van zijn songs. Uh, met doorhalingen, et cetera, et cetera. Kortom, hij heeft alles bewaard. Vanaf de eerste dag af heeft hij echt een archief aangelegd... onder het motto van als ik eenmaal beroemd ben, dan zal men dit nog wel interessant vinden. Waar overigens niets op tegen is. Ja. Maar dat heeft hij wel gedaan. Dus dat is zeer interessant als, als fan van David Bowie... om te gaan bekijken, maar ja. misschien ook als je geen fan bent. Ja, ja het, Nou, wat ik erg mooi vond van de tentoonstelling... was dat het zo heel erg goed gedaan is. Het waren met, met projecties van 6, 7 meter hoog en zo. Dat was, het was echt... dat je zegt, nou, het is niet een tentoonstelling van iemand zijn schoenen... en kijk, daar <lacht> hangt zijn jas en, uh, en dan nog een fotootje erbij. van uh, zelfs in de je moeder hem door zijn krullenbol eieren weet je wel. En, uh, ja. Het is Londen, uh, Parijs, Sao Paulo, Toronto... En Groningen. Groningen. Hey, now you're talking. Maar ja. dat had toch Amsterdam of Rotterdam moeten zijn dan? Met ja, alle respect vind het voor uh, de directeur van het Groninger Museum. Maar... Ik, als het zijn initiatief was... Uh, wat ik me dan afvraag. Maar dat weet ik niet, hoor. Want uh, zij doen uh, die Engelsen die besturen echt alles. Dus die weten al van tevoren wat ze echt willen in de wereld. Maar als het zijn initiatief was, vind ik het voortreffelijk. Want ik denk dat het een hele goede match is... met het gebouw van het Groningen Museum... wat een heel leuk, boeiend, interessant gebouw is... en de inhoud van de tentoonstelling. Dat zou wel eens heel goed kunnen matchen. Eind december is het te zien in het Groningen Museum. Straks gaan we even jouw reactie horen op Jacco Gardner. Die gaat okay. ook spelen. Jullie kennen Alt Visser? Ja. Ja. Nou, andere oh, generatie, maar toch. Ja, ik ben nog niet dood, hè. Goed zei... gedaan. Goed gedaan. <laughs> Jacco, wat ga je spelen? Uh, where will you go? Oké. Okay. Gardner, Jacob Gardner met Where Will You Go? Binnenkort zijn jullie te vinden op het podium van Lowlands, als mensen jullie willen zien, Advisser uh, mag ik twee dingen zeggen? Yogurt? Eén, uh, wou ik jullie even complimenteren dat zij de gelegenheid krijgen... om een heel nummer te spelen en niet uh, na 33 seconden alweer onderbroken worden... door Soms een van de nieuwtje. Ja, Fantastisch. Heel goed. Moeten we ook houden en hebben. Uh, twee, uh, heb ik een vraag aan Jacco. Ben jij gaan zingen omdat je met alle geweld wilde zingen? Of uh, een keer in de oefenruimte is het gebeurd... en toen riepen de anderen, moet je blijven doen? Hoe is dat gegaan? Uh, ik, ja, ik ben begonnen op clarinet en daarna uh, vond ik dat niet leuk meer. En toen ben ik soort van als tegenreactie daarop gaan zingen in een bandje. Omdat, ja, uh, ik kon niks anders. Ik, de rest kon allemaal gitaar spelen en mijn vrienden konden allemaal andere instrumenten spelen. En ik kon nog niks. Ik kon alleen zingen. Dus okay. toen ben ik gaan zingen. Oké, okay. muziek uh, maken dus. Heel goed. Uh, in het kader van zijn uh, hele breekbare stemgeluid wil ik dat graag weten. Maar meer Sixties heb ik nog niet gehoord dan dit. Helemaal. Nieuws van dichtbij. mietje. Hij is de meest gezochte terrorist ter wereld, maar kan in Amsterdam gewoon met het openbaar vervoer. Buurseporters supporters krijgen meer vrijheid bij UTW's Ried. Die vinden het fantastisch. Waterskiën niet achter een speedboot, maar aan een lijn boven het water. Dan gaan we nu naartoe, maar het moet natuurlijk wel scoren deze keer. Nieuws van dichtbij. MK, mooi. In de zomermaanden spitsen we dagelijks onze oren om te horen waar het gesprek van de dag over gaat in de regio. Vandaag steken wij ons licht op in Drenthe, Zuid-Holland en Friesland. Te beginnen bij Omroep West. Goedemiddag Patrick van Houten. Goedemiddag. Ja, de eenden die hebben het zwaar in Den Haag hè? Ja, zeker in de Haagse Stokkenroosstraat. Daar verdwijnen namelijk al jarenlang jonge eendjes en meerkoeten in het riool onder de straat. Het is een uh, raar probleem. Er zit het een klinkt heel zielig ook. Ja, dat is het ook natuurlijk. Uh, dat komt omdat er een uh, overloop is vanuit de sloot naar het riool. Uh, voor die overloop hebben ze een schuin rooster gezet met spijlen. Maar er zit iets te veel ruimte tussen. Dus ja, politie, brandweer, dierenambulance... moest er uh, steeds weer in actie komen... om in ieder geval een deel van die kleine eendjes uit het riool te bevrijden. Ja. We zijn daar gaan kijken uh, vandaag. Uh, verslaggever heeft het ook getest. Hij heeft een uh, plastic bad eentje aan een touwtje gebonden. Eentje een rondje laten zwemmen daar in de buurt van dat gevaarlijke gat. Nou, je voelt hem aankomen. Eentje verdween in de diepte. Um, en volgens de verslaggever zat er ook wel flinke krachten achter. Dat touwtje werd bijna uit zijn handen getrokken. Zo. Buurtbewoners natuurlijk ook in rep en roer... die hoorden dat gepiep van die eentjes hadden een oplossing bedacht. Ze hadden uh, gaas voor het rooster gezet. Maar de gemeente haalde dat vervolgens steeds weer weg. Waarom? Want ja, daar hoopt zich dan kroos en andere troep op... en dan raakt de boel verstopt. En als er dan veel regen valt, dan kan het water niet weglopen. En zouden sportvelden in de buurt onder kunnen lopen? Dat kan natuurlijk ook niet. En wat is dan wel de oplossing om dit probleem te voorkomen? Uh, nou, die is er gekomen nu. De Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad... vraag heeft gesteld. Uh, de gemeente heeft gisteravond... Een een soort plastic pijp voor die overstort gemaakt... waardoor de eendjes er niet meer tussendoor kunnen glippen. Beetje jammer natuurlijk dat de meeste kleine eendjes in die sloot nu... ofwel dood zijn ofwel groot. Maar goed, volgend voorjaar kunnen die kleine beestjes... dus in ieder geval veilig ronddobberen daar. Patrick van Houten, dank vanuit Den Haag. Ja, in Arsen speelt een probleem van een heel andere orde. Reljongeren maken daar de wijk Pittelo onveilig. Maaike Wind van het Dagblad van het Noorden. Hi. Hallo. Hoe is het daar met de reljongeren? Is het probleem echt zo groot? Um, nou ja, hoe groot is het probleem? Er, er zijn veel inwoners van Assen die er, die er toch wel flinke last van hebben... met name in de wijk Pittero. Um, het is een groep van zo'n 35 jongeren, vooral Marokkaanse jongeren... en die zijn nu al enkele weken lang veel bezig met overlast, vernielingen... brandjes stichten, mensen uitschelden, zo. intimiderend gedrag. En waar komen deze jongeren vandaan? Wonen die ook in die wijk zelf? Ja, de meeste wonen in de wijk of, of in de buurt van de wijk. En uh, ze, ja, ze zitten veel buiten, ze zoeken elkaar op. Um, maar het is zeer... gewoon onprettig om daar rond te lopen. Eh, heb je dat zelf ook geprobeerd daar? Of? Ja, nou, veel mensen zijn, zijn inderdaad bang. Bijvoorbeeld de supermarkt heeft, uh, heeft sinds een paar weken een beveiliger voor de deur staan. Omdat uh, inwoners van ze echt uh, niet meer naar binnen durfden. En zelf ben ik één uh, avond met de politie meegelopen. De politie die is nu elke avond uh, in de wijk te vinden. En ja, je, ze zijn intimiderend. Dat klopt wel. Maar we hebben ze ook al even met ze gesproken. We hebben iets van een, een uurtje bij ze gestaan. En um, maar als je dan één op één met ze spreekt, dan valt het ook nog wel weer mee. Maar als groep is het wel. Uh, intimiderend. Kan ik me voorstellen. Ja. En er komen er verder nog maatregelen dan, uh, dan alleen dat de politie daar af en toe eens rondloopt? Ja. Dat is, wel, dat is wel opvallend. Alex Lachius, de ChristenUnie-wethouder hier, die uh, is momenteel uh, loco-burgemeester en die heeft met het OM en de politie besproken om, uh, om ze streng aan te pakken. En wat hij van plan is, is om met woningbouwverenigingen en uitkeringsinstanties om tafel te gaan, om te kijken of hij uh, maatregelen kan nemen dat als ze zo uh, bezig blijven, dat ze ofwel een uitkering dan wel hun woning kunnen Kwijt raken. Dus echt specifiek maatregelen voor deze groep jongeren. En dat is natuurlijk wel een hele opvallende, opvallende zet. Goed, Maaike Wint uh, over de reljongeren in Assen. Dankjewel. Gaan we nog iets noordelijker naar Friesland, naar Orno Valkema. Goedemiddag Orno. Ja, goedemiddag. <laughs> dat doe ik je niet na. Uh, de veerbotenoorlog uh, die is aan het oplaaien, of niet? Nou, die strijd gaat weer een nieuwe fase in. Begin deze week leek het er nog op dat er een kort geding zou komen... aangespannen door de gemeentes Vlieland en Terschelling... tegen Rijderij Doeksen. Het gaat dan om de nieuwe herfst- en winterdienstregeling. En in die dienstregeling zouden er veel minder boten gaan varen. Vooral naar uh, Vlieland. En op Vlieland waren ze daar woest over. Nou, misschien wel onder dreiging van dat kort geding... heeft Rijderij Doeksen gezegd... we stellen die hele nieuwe dienstregeling nog maar even een maandje uit. Dat schuiven we naar achteren van 1 oktober naar 1 november En intussentijd gaan we weer praten, maar dan wel onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider. Ja, nou, dat klinkt heel nobel, maar uiteindelijk draait het om geld. Zijn die veerboten uh, ja, niet rendabel in dat soort maanden? Nee, dat, uh, dat klopt. Maar dat is wel onderdeel van het contract uh, in de zomer... wat veel uh, geld verdient. En daardoor kunnen er ook in de wintermaanden uh, veerboten uh, blijven varen. Zo zou het moeten uh, zijn. Ja. Ja, uh, laten we het nog even hebben over uh, de effecten van uh, die maatregel. Als je vandaag naar Vlieland zou willen... dan kun je om zeven uur vanavond op de boot. Nou, Dat is heel mooi. Het is ook hoogseizoen natuurlijk. Uh -huh. Maar als je in november naar Vlieland uh, wilt... dan gaat de laatste boot op vrijdag om half elf ochtends. Ja, ai, de laatste. Dat is, ja. Nou, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Het is heel pijnlijk voor uh, eilander leerlingen die op de wal uh, op school gaan... en graag uh, in het weekend uh, naar huis willen gaan. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk voor toeristen. Vlieland is erg bezig om ook toeristen uit de Randstad... en uit het zuiden van Nederland te interesseren voor een uh, weekendje Vlieland. Nou, dan moet je wel heel vroeg vertrekken... wil je de boot om half elf uit Harlingen halen. Goed. Nou, we gaan kijken over een maandje dan weer hoe het afloopt. Uh, Orno Valkema van Omroep Friesland... Bedankt. Het is twee voor half vier... en dat is de hoogste tijd voor onze dichter bij de Dag. Vandaag is dat Daniel D. Dag, Daniel. Goedemiddag. Ga je gang. De oplossing voor leegstand. De eerste reflex bij leegstaande kantoorpanden... is om die ruimtes antikraak te verhuren... aan dat vrolijke kunstenaarsvolkje... Dat langharig werkzoettuig met van die linkse hobby's gesubsidieerd van onze belastingcenten. Terwijl er met een beetje creativiteit zoveel meer te doen valt met die panden, zodat wij er ook iets aan hebben. Zet bijvoorbeeld in de kelders vrieskisten voor geschoten speel en ander wild. Maak van de verdieping daarboven een restaurant voor pronkheren en kadavereters. En daarbovenop een retro disco om te dansen op de glamrock van his thin white duke. Zet gedetineerde in de bediening, maar geef ze niet de sleutels tot de kast met jachtgeweren. Want dat is vragen om problemen. Voor je het weet staat dan weer de media op de stoep. Het gedicht is later terug te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. Daniel, dank je wel. En op onze website zijn ook de gesprekken en uh, uh, ja, de informatie... is daar terug te lezen. En u kunt daar uw reactie of ideeën kwijt. Ik bedank de gasten van vandaag. Advisser, Benedict Viek, Cor van Zadelhof, Frans Kapteins en Eddy van Heijem. Straks is het tijd voor Villa VPRO hier op Radio 1. Ger Jochems, wat gaan jullie doen? Hallo, wij besluiten onze week over duurzaamheid met de Limburgse ondernemer Paul Ham. Hij is een succesvol ondernemer in duurzaamheid en hij bewijst dat duurzaamheid loont. En dat is trouwens maar goed ook, want anders wordt het niks met die duurzaamheid. Paul Ham dus zometeen in de villa.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 Het OM in Rotterdam kan nog niet reageren op het Roemeense rapport over de roof uit de kunsthal. Experts hebben er vastgesteld dat er gestolen schilderijen verbrand zijn door de verdachten, maar het is onduidelijk welke. Het OM wil het Roemeense rapport eerst bestuderen. In de Pakistanse stad Quetta zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 23 doden gevallen. Een man liet een bom ontploffen tijdens de uitvaart van een politieman die eerder vandaag was gedood. Onder de slachtoffers zijn een hoge politiefunctionaris en een onbekend aantal agenten. Zeker 60 mensen raakten gewond. En de subsidiepot voor de aanschaf van zonnepanelen is leeg. 90.000 huishoudens hebben er gebruik van gemaakt. Er zat 50 miljoen euro in die pot. En per huishouden is maximaal 650 euro voor zonnepanelen uitgekeerd. Tot zover. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Villa VPRO. Robots die stofzuigen, je helpen met je huiswerk, die opereren en in het café je drankje inschenken. De robot rukt op. Hoe lang nog voor er een is die een eigen mening heeft, een echt bewustzijn. Een robot die misschien alleen nog maar uiterlijk van de biologische mens te onderscheiden is. Daarover praten we na vier uur met hoogleraar Robotica Vanessa Evers... en met Peter Paul Verbeek. en Hij is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek. Duurzaamheid, dat is deze week het thema in de, het eerste half uur van de villa. Hele regenwouden zijn opgeofferd aan rapporten over dat onderwerp. Dus er wordt genoeg over gedacht en gepraat. Maar wat wordt er daadwerkelijk gedaan? Daarover praten wij vandaag tenslotte met de Limburgse chemicus en ondernemer Paul Ham, investeerder in duurzame projecten. Uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. Abfacabo FNV vindt dat het kabinet rechtvaardiger kan bezuinigen en veel slimmer beleid kan voeren. De bond vroeg haar leden om met suggesties te komen. En de belangrijkste ideeën zijn vandaag gepresenteerd in een rapport. Corrie van Brenk is voorzitter van Abfacabo FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, laten we eerst even over die alternatieve bezuinigingen hebben, want ik denk dat het kabinet daar ook als eerste naar kijkt. Uh, geeft u eens dus een mooi voorbeeld van hoe er rechtvaardiger en wellicht ook slimmer bezuinigd kan worden. Nou, u uh, maakt een bezuiniging en dat lijkt alsof u uh, denkt dat wij uh, 6 miljard willen bezuinigen. We hebben als FNV gezegd, die 6 miljard willen we niet over praten, maar we willen wel praten over een verantwoorde uh, overheidsuitgave. Hoe kunnen we nou het geld wat we nu besteden, bijvoorbeeld aan zorg of over het gevangeniswezen of bij de belastingen, hoe kan dat beter uh, gebruikt worden? En dat hebben we aan leden gevraagd als Rutte en Samson in jouw schoenen staan. Wat kan er dan beter en wat moet er beter? En ja, we hebben 700 reacties gekregen in drie weken tijd. Dus vindt heel veel u, goede ideeën. Vindt u dat veel, 700? Ja, dat vind ik heel veel in vakantietijd. 700 uh, ideeën in drie weken tijd. Dus dat is prachtig. En daar zijn hele simpele voorbeelden over verspilling. Maar ook bijvoorbeeld de verhaal die hier gegeven werd... van mensen uit het gevangeniswezen die zeggen... Voorheen lieten wij het gras maaien uh, buiten door de, door de gedetineerden. Dat kostte niets. En nu is van hoge hand gezegd: nee, die mogen niet buiten zijn. Daar moeten we iemand voor inhuren. Dat kost nu 10.000 euro hmm. op jaarbasis. Nou, heel simpel dingetje. Belangrijk dus. Ja, heeft u de, ook uh, leuke voorstellen gekregen vanuit de zorg? Want daar is natuurlijk het nodige te doen. Ja, heel veel, heel veel mensen die zeggen. Weet je wat? Zullen we het nou weer eens gewoon gaan organiseren zoals vroeger? Toen waren we geen markt, maar toen waren we wel een stuk goedkoper. Toen deden we dat gewoon in de wijk werken, bij mensen met een klein groepje. Uh, we vervingen elkaar. We hadden niet zo'n aantal lagen managers boven. We hadden geen duurbetaalde raad van bestuur. We hadden geen gigantische panden. Uh, en laten we het zo weer doen. Dat, ja. kan, dat kan veel efficiënter en dat scheelt heel veel geld. Ik kan me voorstellen dat u niet die 6 miljard gaat invullen voor het kabinet, want dat moeten ze vooral zelf doen, dat begrijp ik wel. Maar is het tactisch toch niet veel handiger om toch met een paar suggesties te komen, bijvoorbeeld bezuinigingen op in, uh, sectoren waar gewoon geld verspild wordt? Ja, dat, en, en daar komen mensen mee met, met uh, de verspilling in de zorg, dat, dat had... Uh, uh, Voormalig minister Alp Klink had dat ook al aangegeven. Er ligt 8 miljard aan verspilling in de zorg. Noem eens een voorbeeld waar er echt mee nou ja, verspild wordt: daar, daar wordt ongelooflijk veel verspild rondom um, de medicijnen. Maar ook mensen zeggen, um, met een moeilijk woord, die, uh, die diagnose-behandelcombinaties. Uh, um, die hebben nu inmiddels alweer een heel, uh, hele nieuwe naam. Maar die kosten kapitalen, dus om steunzolen aangemeten te krijgen... Dan, dan kost dat zo ongeveer 600 euro, terwijl de werkelijke kosten 90 euro zijn. En zo zijn er een heleboel van die voorbeelden... waarvan er afspraken gemaakt zijn met zorgverzekeraars, één uh, totaalbedrag. En daar zitten allerlei dingen in, terwijl als je een, een lichtere uh, vraag, uh, zorgvraag hebt dan kost dat ook 600 euro. Het slaat nergens op. Dus als ik het goed begrijp, is dit rapport eigenlijk meer een soort aanbeveling van uw leden aan, uh, aan het kabinet. Jongens, als je nou efficiënter de zaken regelt en wij op de werkvloer weten hoe dat moet... dan ben je als vanzelf aan het bezuinigen. En hou het lekker daarbij en ga voor de rest investeren. Ja, zeker. Uh, een heleboel mensen, uh, met name uit de kinderopvang, die zeggen ook investeer nou in ons... We hebben uh, net ongelooflijk veel met elkaar neergezet in de kinderopvang. En dat zijn we nu stelselmatig aan het afbreken. En we hebben straks al die werkende mensen nodig. Dus zorg nou dat die infrastructuur er blijft. Ga nou een andere financiering, zoals we het vroeger deden. Niet met van die toeslagen waar ook zoveel in gefraudeerd wordt. Maar uh -huh. zorg nou gewoon weer dat werkgever, werknemer, overheid een derde deel van de kosten voor hun rekening nemen, dan, is het, dan was het vroeger altijd betaalbaar. Dus dan is het ook uh, nu nog steeds betaalbaar en laten we dat gaan doen. Dus eigenlijk zegt u door slimmer en efficiënter beleid, zegt dit rapport, moet je al een end komen. Maar heeft u nou ook uitgerekend hoeveel je dan bespaart? Nee, we hebben niet, uh, niet gezegd zo van en nu kom je aan zoveel miljard... Maar ja, onze, onze belastingambtenaren hebben ook al laten zien... dat er nog 3,5 miljard aan fraude ligt. Dus uh, aan fraude wat zij zo zouden kunnen ophalen. Nou ja, ik, ik zei al, de 8 miljard van de verspilling die, uh, die Alp Klink al uh, naar voren had gebracht. Maar ook als je de zorg anders organiseert door minder uh, managers... ja, en natuurlijk zeggen ook leden van... waarom moeten die zorgverzekeraars 1,5 miljard winst maken? Dan hebben we toch met z'n allen te veel geld betaald... ...aan onze premies. En dat geld gaat niet naar de zorg. Ja, mevrouw ja. Van Breek, tot slot. Uh, wat gaat u doen? Afwachten hoe het kabinet reageert... ...of gaat u actief uh, richting Den Haag hiermee? Ja, wij, wij um, het zit niet zozeer in onze aard om af te wachten. Dus uh, dat gaan we ook zeker niet doen. We zien uh, de misstanden in de zorg en daar zijn we heel actief mee. We hebben volgende week ook gesprek met uh, minister Asscher over de ontslagen in de thuiszorg... En uh, we zullen ook met, uh, uh, met staatssecretaris Rijn... eind van de maand in gesprek gaan met juist die mensen van de werkvloer... die thuis hulpen, die nu zo massaal ontslagen worden. Hoe moet het anders in de zorg? En daar hebben zij echt hele goede ideeën voor. Oké, okay, mevrouw Van Brenk, voorzitter, Abfacabo FNV. Dank u wel. Graag gedaan. Pst, minuut. Het bejaardenhuis. Wij zijn een stil missionarissen op rust na... 35 tot 50 jaar in de Missie over zee. Wij hebben ieder een eigen appartement. Maar we hebben ook nog veel gemeenschappelijk. We hebben de nog gemeenschappelijk, zoals in het klooster. Wij zijn vrater, dat is broer. Medebroeder zeggen ze officieel, ja, het oude Nederlands. We horen bij elkaar, dus we steunen elkaar. We maken ruzie met elkaar. Waar maak je ruzie over, ja? Als je niet te laat komt of er altijd niet te vroeg is. Als je ruzie krijgt met de vent hier in de zaal. ga je naar je appartement en dan kun je het daar uitzien. Volgende morgen zit je samen weer aan tafel. ja, We gingen het ook weer over gisteravond. een borrelletje erbij. En we lachen samen, we drinken de glas samen. En we blijven dus altijd toch wel samen gaan. Dat was één minuut gemaakt door Maartje Duin. Dan nu de laatste aflevering van onze serie over duurzaamheid. Gast is Paul Ham, Limburgse ondernemer, oud DSM, topman, oprichter van vele bedrijven en investeerder in duurzame projecten met als stokpaardjes biomassa en energie. Uh, meneer Ham, Paul Ham, uh, hartelijk welkom in de uitzending. U zit in de studio in Limburg. Dat is correct. Ja, u bent daar. Uh, u wordt meneer Alg genoemd. Van waar? Vertel eens. Dat. Uh... Het is geen hobby. In 1996 uh, ben ik een van de mensen geweest die gestart is met het verwerken van... op dat moment uh, varkensmest, wat een afvalproduct was. En waar Nederland zocht naar een oplossing voor het overschot aan varkensmest. Niet vanuit de, kan, uh, de, de, de route om daar algen meteen van te maken als mm -hmm. doel. Maar om die varkensmestpolitiek aan te pakken... hebben we dat omgezet in grote vijvers in algen. En dat heb ik enorm gepromoot, algen, snelsgroeiend gewas op aarde, mm -hmm. goed inzetbaar... En het loste het probleem daadwerkelijk ook op. In een later stadium krijg je dan het besef dat je met die algen ook hele leuke dingen kunt doen. Zoals? Nou, je kunt als u het, men denkt aan algemeen, dan maken we brandstof uit, dat kan. Maar dat is in vergelijking met traditionele brandstof en fossiele brandstof... is dat dan toch gewoon nog te kostbaar. Uh, maar als je de algen gebruikt om de functionele groepen eruit te halen... Uh, even ingewikkelde astaxantine is er zo eentje. Chlorofiel, dat is meer bekend, een uh, kleurstof. Uh, dan uh, krijg je een grote opbrengst. En het restant, het grootste deel dan overigens, kun je nog altijd gebruiken. Een van de aardige met algen is natuurlijk ook om het als voedingsmiddel, als voedingsproduct te gebruiken voor veeteelt of voor, zelfs voor mensen. Waar, waar, waar, waar, waar, waar liggen die algenvijvers? Hebben we die hier? Nou, we hebben, ja, we hebben ze in 1996, 1995 aangelegd. Dat waren testvijvers, maar ook niet, niet zo klein. In het woord is verlaat. Daarna zijn het, is het eigenlijk helaas in Nederland een beetje een hobby gebleven. Van, van, van, van veel mensen die ermee verder gingen te kleinschalig en ook veelal gericht op het produceren van biofuel. En dat was op dat moment in ieder geval een doodlopende route. Maar die kleinschaligheid is natuurlijk sowieso het probleem. Als je er wat mee wil, moet het ook ja. op een gigantische schaal. Nou, gigantisch. Nou, ja. Je haalt de opbrengst van een, van een hectare... als u kijkt naar droge stof. Een aardappel heeft 20% droge stof, 80% is water... Als u dan naar de algen kijkt op dezelfde hectare die je zou kunnen gebruiken... dan is de opbrengst in droogstof gemeten 15 tot 20 maal meer. Dus als we nou toch over gigantisch praten. Nou, onder andere Shell heeft het grootschalig ook uitgeprobeerd. Wel degelijk gericht op het kunnen produceren van biofuel. Maar dan in dit geval op Hawaii... Ja, dan is de winningsmethodiek, waarbij je toch vrij veel energie weer nodig hebt... om de algen te separeren, net te kostbaar... om te kunnen concurreren met fossiele brandstof. Ja. Um, even naar uw uh, manier van ondernemen. Uw motto is deel je macht en je wordt machtiger. Legt u dat eens uit? Niet machtiger. Ik vind sowieso vind ik dat je het woord macht voor een enkeling is, is, is verwerpelijk. Uh, je bent, dan ben je een soort dictator. En als je, die, van je van je zwakheden sterkte maakt. door juist andere mensen erbij te betrekken. ben je beter bezig. En Dan krijg je gewoon het, het hele ouderwetse gevoel van een team. En zelfs in mijn DSM-periode. waar ik uh, businessgroep-directeur was van een vrij substantiële club heb ik in het eerste jaar, dat me dat werd gevraagd om die leiding over te nemen, een presidium gevormd. Dat was nogal vreemd voor het bedrijf. Daar, Daar sprokken ze deel, van. Deel een presidium, een beetje communistisch begrip. Hmm. Dus overigens met goed communisme niks fout natuurlijk. Nee, met, met alles wat goed is, is niks fout. Maar u uit heeft zich ervan uh, overtuigd dat je op zo'n manier meer uh, uh, uh, goede dingen uit de mensen haalt? Uh, ik denk uh, niet alleen goede dingen uit de mensen. Op het moment dat je er zelf van overtuigd bent dat je het dat je beter weet... of het het beste weet, maak je al een, een denkfout. Zeker uh, tik het internet op als je een idee hebt of, of iets wil ondernemen. En je vindt overal over de wereld mensen die ermee bezig zijn. Dus probeer dat bij elkaar te brengen. Ja. Mm, dan moet je niet eigenwijs zijn. Bent u dat helemaal niet? Poh, dat zou... Uh, nee, ik ben ook wel eigenwijs. Ja. Mm. Ik ben eigenwijs en die zit dat ik in, in veel gevallen waarvan... Men denkt dat een bepaalde route niet haalbaar is. Dat ik denk, ja, natuurlijk is het wel. Je moet de omstandigheden veranderen. Toen de biomethanol- of de methanolfabrieken in Delfzijl werden gesloten. omdat het aardgas gewoon te duur was. was ik eigenwijs genoeg, en dat is een groot club. we maakten daar vroeger 1 miljoen ton, dat is 1 miljard liter methanol. om te zeggen: god, dit kan anders. Maar je moet een ander gas gebruiken. En dat was in dit geval biogas. Ja. Ja, want, dat is de eigen wijsheid van het zoeken naar een, een eigen wijsheid... die overigens iedereen, iedereen die, die creatief is, of een kunstenaar is... of een uitvinder, of een technicus, uh, uh, moet hebben. Je, hm. moet, je, moet, je moet je niet bij het, het algemene gemiddelde neer willen ja. Maar je moet je dus ook dingen laten zeggen door iemand anders. En dan wordt het misschien soms moeilijk om leiding te delen. Dat is wat ik bedoelde. Oké. Okay. Uh, <laughs> nee. Nee, eerlijk gezegd niet. Okay. Dus, uh... U bent vast niet alleen maar eigenwijs. U heeft vast ook wel eens momenten dat u denkt... wat moet ik hier nou in Jezus naam mee? Bijvoorbeeld met een keus voor het investeren in een project, ja of nee. Hoe gaat u dan te werk in uw hoofd? Nou, uh, in je hoofd en, en in, in daadwerkelijk. Je probeert zo objectief mogelijk criteria aan te leggen. Voor jezelf of met anderen. Je laat anderen meebeslissen over bepaalde vragen die je... Uh, als, je een project, als je een project aanbrengt, dat je een twaalftal assen hanteert. Waar je zegt, nou dan moeten een dertigtal vragen per as worden beantwoord. Gemiddeld moet het boven de zeven liggen. Uh, uh, dan moet dus die score moet, moet gemiddeld goed zijn. Er mogen geen scores onder een vijf liggen, bij wijze van spreken eigenlijk niet onder een zes. En hoe hoger je dan gemiddeld scoort over al die assen, hoe gemakkelijker de kans op succes is. Hm. En ook daar geldt zoals altijd dat de zwakste schakel, dus in dit geval noem ik het maar even de zwakste as. Uh, vaak het mislukken van het project betekent. Hè? Een van de assen kan zijn: de ondernemer heeft die ervaring, heeft hij eens een mislukking meegemaakt. Weet hij hoe hij moet omgaan met geld en met, met, met, u noemde net macht of met structuren. Al die vragen beantwoord en de ondernemer scoort maar een zes... begin maar niet aan het project. Ja, u heeft ook wel eens behoorlijk wat geld verloren op projecten. Heeft u toen, ja. uh, uh, heeft u toen eigenlijk gezondigd tegen uw eigen principe... zoals u dat nu formuleert? zondag is ook wel eens leuk, maar in dit geval bedoeld, duidt u op het, uh, het verlies van uh, daar heb ik inderdaad substantieel aan verloren een kleine 30 miljoen Ja, dit project was het ook alweer, want ik ben het nu even e-concern, dat was niet het project, oh, ja. dat was het bedrijf ja. de projecten van e als u nou dat zich nog herinnert, e ging in 2009 in deconfiture, die gingen failliet. Maar die waren pas vier jaar of vijf jaar van tevoren gestart. Een prachtig bedrijf. Goede ideeën van Ad van Wijk en zijn mensen. De projecten zijn eigenlijk stuk voor stuk geslaagd. Mm -hmm. nee, Noem nog eens een voorbeeld voor, om even het geheugen op te frissen. Van een geslaagd project. Ja? Het Amalia, Amalia Windpark is gebouwd door Econseur. Mm -hmm. Samen met Ineco en anderen. Uh, en, uh, men had, was bezig met, met zonne-energie. Uh, op alle mogelijke manieren. Hè? De, mm. de, de, de directe afgeleide maar energie... Wind. Denk aan de, de hele grote windmolens. Uh, Darwin. Prachtig project. Uh, Getijdenenergie. Men was eigenlijk met alle dingen van zaken van duurzaamheid bezig... die de moeite waard zijn. Torrefactie, biomassa. Uh, ik vond het een bedrijf wat de moeite waard was... om een aantal van mijn bedrijven aan over te dragen en ook te, in te investeren. En ze zijn niet door gebrek aan succes... Uh, uh, ondanks ik te veel geld heb verloren, wil mm -hmm. ik dat zeggen... kapot gegaan, dat is gebeurd, omdat men te snel groeide... Uh, met een enorm tempo en ook terecht kwam in een tijd... erin u zich, 2008, nog ja, ja. eens de, de financiering die we nodig hadden... Ja. met z'n allen om dat soort dingen te kunnen blijven maar goed, steunen samenloop van op omstandigheden. Een samenloop was, van omstandigheden die niks te maken hadden... met het feit dat die duurzame projecten niet succesvol waren. Uh, klopt. Ja. De, de, de projecten lopen ook allemaal. Hè. De, de, de elektrische auto, ik had hem toen zelf had ik die ingebracht als Duracar, eigenlijk ontwikkeld om een alternatief voor Netcar te hebben. Gelukkig heeft Netcar inmiddels met, met VDL wellicht een ander alternatief. Maar het project is uh, bijzonder succesvol geweest. Het is helaas in het visement verkocht naar China. Zoals dat ook met Darwind gebeurde. Maar daar, die, die elektrische auto's ja. daar in China die zijn gewoon volop in productie, hè? Klopt, ja. ik ben er niet zo lang geleden geweest en dat is een beetje met een lach en een traan, want je ziet waar je mee gestart bent. Wij hadden de eerste series op de weg met, met, met TÜV goedkeuring, met Rijks, uh, uh, rijksgoedkeuring, we hadden de nummerplaatsen erop. Uh, een auto op basis van kunststof, volledig elektrisch, dus geen hybride. En ja. uh, uh, uh, uh, uh, dan zie je opeens dat nu in China verder ontwikkeld wordt. En dat is wel even jammer. Aan de andere kant, het is toch goed dat het doorgaat. Kunt u zich nog herinneren wanneer en om welke concrete reden... u besloot om zich exclusief bezig te houden met duurzaamheid? Uh, niet exclusief, dat zou, <coughs> dat zou jammer zijn. Ik ben met een heleboel andere dingen ook bezig. Soms met op een gegeven moment... Bedacht ik dat het leuk was om een wijngaard uh, te, in een wijngaard te investeren? En toen mijn vrouw dat vertelde, keek ze alleen maar op. En toen zei ze: uh, Liever, we hebben een wijngaard gekocht. Toen zei ze: We hebben een wijngaard gekocht. Ja. Dat was, is niet zo succesvol, maar wel heel leuk. Ja. Ja. En, en een goed Limburg. Ik ben hier geboren en getogen. Ik ja. heb ook een bierbrouwerij. Maar u besloot het Alleen op een gegeven maar moment om, om toch ook behoorlijk actief te worden in ja. de duurzaamheid. Weet u nog wanneer en waarom u dat besloot? Ja, dat was in, uh, eigenlijk uh, toen ik DSM verliet. Dat was nou, een periode, dat was ook een goed overleg... Uh, ik zou een bepaalde periode de transitie van DSM van basischemie... naar gespecialiseerde producten en ook de life science kant mee begeleiden. Dat was een geweldige tijd. Maar als je eenmaal heel lang ondernemer bent geweest... weet je van tevoren al dat je die tijd zal beperken. Ik heb dat ook van tevoren afgesproken. Toen werd ik gevraagd door de regering... om. In de energietransitie en het zoeken naar alternatieve feedstocks mee te gaan. Welke draaien. regering? Dat was dat? het moment. Zo, dat was toen Ik... met Brinkhorst, uh, Laurent van Brinkhorst, die me dat vroeg. Ah ja, oké. Okay. En dat was eigenlijk ook het moment dat je gaat realiseren: dit, dit is echt de moeite waard. Het moet ook. Het, het, we moeten ook met z'n allen zoeken naar een, naar een nieuw fossiel. Het oud fossiel heeft toch wel zijn nadelen zal zeker nog een heleboel jaren meegaan. Maar als we betere bronnen kunnen vinden... die bovendien ook nog eens uiteindelijk goedkoper zijn... is dat de moeite waard om aan te werken. Had u daarvoor daar nooit aan gedacht? Was dat een eye-opener voor u dat Laurens-Jan Brinkhorst zei... Joh, uh, we moeten uh, overstappen, er moet een transitie gemaakt worden... want we redden het niet anders? Ik had hem niet zelf... Be de bewustwording dat, dat, dat je er zelf bij betrokken kunt zijn... Uh, kwam pas op dat moment. En natuurlijk lees je, en iedereen doet dat in Nederland... je leest de kranten, je leest de publicaties... Het is nog even de ver van je bed show. Je bent met andere dingen bezig. Maar dat in Nederland met name ook het fossiel gaat, ook de olie gaat opraken. Ja, niet alleen op termijn opraken, maar als je natuurlijk in het Midden-Oosten op de oliebronnen zit, moeten we in Nederland naar andere bronnen gaan zoeken voor de chemie. Nou, dat gebeurt nu ook. Hè? Kijk naar DSM. Kijk naar, naar een AXO. Kijk naar al die bedrijven die zeggen. God, de grote krakers, dus waar de ruwe olie wordt verwerkt worden steeds meer nou, in het Midden-Oosten gebouwd. En, uh, in Nederland richten we ons meer en meer op, uh, op, op, op, op gespecialiseerde chemie. Wat vind je... Uh, ik praat daar bewust over. Ja. Nederland is een... Uh, qua, op chemie is Nederland met zijn een omzet van even naar, naar schatting 45 tot 48 miljard... is geen kleine speler. Is na Duitsland nummer 2 in Europa. Dus ook daar hou je rekening mee. Ja. Dat zijn fossiele branden, of fossiele grondstoffen voor het maken van producten. Uh, DSM ja. die zal ook uh, om moeten kijken wat, wat u net zegt naar andere grondstoffen. Maar als wij het even over energie hebben, uh, ziet u dan uh, zich een bepaalde trend ontwikkelen? Uh, uh, of zeg, bent u meer van de school? Je hebt al die alternatieven nodig: zon, wind, uh, uh, getijden, uh, technieken, noem het maar. Uh, waterstof, je hebt het allemaal nodig. Of zegt u nee, ik zet toch mijn geld op één richting. Zelf zet ik het liefst op de richtingen die ik ook, die ik ook makkelijk kan plaatsen. Dat is, dat is dan toch de biomassa-kant. En als u praat over waterstof, nee, dan liever op uh, het omzetten van brandstoffen op een betere manier. In plaats van het alleen maar opslaan in een accu. En een waterstof in een brandstofcel is prachtig, maar maak er dan een reformer-brandstofcel van. En daarom investeerde ik ook in HIREF, een bedrijf wat dat doet. Mm -hmm. En als u zegt, ja, energie, pas even op, de chemie gebruikt wel een enorme hoeveelheid energie. Ja, natuurlijk. Ja. En uh, de chemie is ook, ik, ik zit zelf in het bestuur van de VNC... En dat is de verzameling van de chemie in Nederland. We hebben met z'n allen bedacht, wij willen in 2030... 30% van onze fietsstok op uh, duurzaamheidsbasis, lees biomassa basis, in kunnen zetten. Hm. Dat is een van de weinige uh, industrieën waar dat zo ook kon... Waar dat in elk geval de doelstelling is. De vraag is ook of je het haalt. Uh, natuurlijk. Uh, ik, ik, uh, ik denk dat we een heel eind zullen komen... of je die 30% gaat halen. Maar die, het is niet een doelstelling die van... jongens, we zeggen maar eens wat, zoals, zoals in Lissabon werd geroepen... we willen dit en dit en we weten eigenlijk van tevoren dat we niet halen. Uh -huh. In dit geval, het kan. Dat uh, zijn een aantal randvoorwaarden. Zeker als u nu kijkt naar we praten we met z'n allen over in het land. Schaliegas in Amerika is ja. een, uh, qua kostprijs een, een, uh, de helft of nog minder dan het Nederlandse gas. En u zult met mij en alle, alle Nederlanders zien dat industrieën... om die die heel erg, intensief met, uh, of heel erg energieintensief zijn... die zul je zien verdwijnen, die, die, die verschuiven. Die komen ook wel weer een keer terug... maar die, die, die moeten toch vanuit een kostprijsoptiek naar die landen ja. toe. Nou, in Nederland hebben we enige aarzeling... en niet helemaal onterecht wat betreft het schaligas. We kunnen er zeker naar kijken. Moeten we ook doen. Maar het is ook goed om dan te zeggen... God, zijn wij misschien als een van de weinigen in, in, in de wereld in staat om naar een hele andere route te gaan. Ah, misschien bent u dat, hè? Dat en dat denkt u zo, uh, meneer Ham. Ja, maar, uh, zo denk ik. U vroeg ja, mij ook wel hoe ik dacht. Nee, zeker. Ja, ja. Dat denkt u. Nee, maar ik wilde nu even vragen. Heeft u het idee dat u daarin gesteund wordt... door het politieke klimaat in Nederland van de afgelopen jaren? Bent u tevreden over wat er vanuit de politiek komt... om deze transitie, al die innovatie... om dat met raad en daad en liefst natuurlijk ook met wat geld te ondersteunen? Ja, ja en nee. Uh, Nederland, Nederland liep een aantal jaren geleden... niet eens zo lang geleden liep Nederland voorop. Binnen Europa werden we overal gevraagd om te vertellen... hoe doen jullie dat nou? We waren echt uh, goed, heel goed bezig. Uh, dan krijg je natuurlijk uh, ook heel Nederlands een crisis die eraan komt. Opeens leggen we onze prioriteiten anders. Dan heeft Nederland nog een klein probleem. Uh, misschien ook wel iets waardoor we uiteindelijk weer sterker worden... Dat is een enorm... Uh zwieberbeleid hebben. Het ene moment steunen we zonne-energie met subsidies, het volgende moment steunen we het juist weer niet. Hmm. Dat is wel eens een klacht uit de industrie, van als wij nou moeten Dat ja, hoor je heel vaak inderdaad. Ja. Ja, ja. Zonnepanelen is, is een heel mooi voorbeeld. Ja, precies. Ja. Ja. Is een heel ja. goed voorbeeld. Even meneer, ja. meneer ja. Hand tot slot, want ja. ik wou toch nog graag even. U bent ondernemer. Wat vindt u van de ja. stelling als je met duurzaamheid geen geld kan verdienen, dan wordt het niks met duurzaamheid? Dat is de juiste stelling. Ah. Hm. Nou, dan, dan moeten we nog heel lang wachten, denk ik. Nee, hoor. Nee, je kunt nee, met duurzaamheid u, u, u. goed geld verdienen. En je moet keuzes maken. Naast de zaken waar je onmiddellijk geld mee verdient... moet ook iedereen die daarmee bezig is... of het nou overheden zijn, eh, kennisinstellingen... maar ook ondernemers en bedrijven... investeren voor de toekomst. En daar verdien je niet onmiddellijk geld mee. Je dus je stelling zou moeten hebben. zijn... Als, u, als je er op termijn geld mee kunnen verdienen... en voldoende om de investering nu te rechtvaardigen... is het dan goed? En dan dat is dat, is, dat dan het juiste antwoord. Goed. Nou, als Meneer je op lange termijn Ham, geen geld ermee kunt verdienen... Dan moet je het niet doen. moet je er erg voorzichtig mee zijn. Meneer Ham, Paal Ham, heel hartelijk bedankt. Dank u Ondernemer u geen Ondernemer in duurzame projecten. De villa is zometeen na het nieuws bij u terug. Tot dan. Jutta Goris. Ik heb in 2005 een portret gemaakt van Beatrix voor NRC Handelsblad. En toen merkte ik al dat er allerlei vrienden, politici bereid waren... om on the record dingen over haar te vertellen die, vond ik, opzienbarend waren. Zij won in 2003 de prijs van de Dagbladjournalistiek. Schreef boeken over Pimp Fortuyn en de moord op Theo van Gogh. En recent over koningin Beatrix. Ik denk dat ze allemaal zien dat zij de monarchie op een hele goede manier bewaakt heeft. Jutta Goris in Luizen in de Pels. Een serie gesprekken met onderzoeksjournalisten over hun vak. Ik censureer mezelf natuurlijk niet. goed, zaterdag, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 In Hollandse Zaken. Een live discussie over voetangels en klemmen van daten en liefde op leeftijd. Vanavond bij Max op Nederland 2.